7 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Tweede Kamer geërgerd door taalgebruik Wilders. Omstreden executie in Georgia uitgevoerd... en steeds meer Westers voedsel wordt geproduceerd in Afrika.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 In de Amerikaanse staat Georgia is de omstreden executie van Troy Davis uitgevoerd. De laatste pogingen om de executie uit te stellen hadden geen succes. Het Hoge Rechtshof in Georgia zag geen reden voor uitstel. Op het moment dat de gevangenis de terechtstelling wilde uitvoeren... werd de procedure nog enkele uren stilgelegd... in afwachting van de beslissing van het federale Hoge Rechtshof in Washington. Maar ook dat besliste in het nadeel van Davis. Hij stierf kort daarna door een dodelijke injectie.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 Volgens het Rode Kruis hadden de meeste rampen te maken met het klimaat. Zo werd Haiti in 2010 zwaar getroffen door een aardbeving, Rusland door een hittegolf en China door overstromingen en droogte. Het Rode Kruis wil mensen beter voorbereiden op rampen, door onder meer evacuatiesystemen op te zetten en noodvoorraden aan te leggen.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 Het Tunesische leger heeft een konvooi beschoten van onbekende indringers. Volgens de Tunesische autoriteiten werd er vanuit het konvooi geschoten op een vliegtuig van de luchtmacht. Dat schoot terug. Zeven van de negen terreinwagens werden verwoest. Er zijn doden, maar hoeveel is niet bekend. In het zuiden van Tunesië is een lokale tak van Al-Qaeda actief. Maar er komen ook strijders vanuit Libië binnen. In de tweede ronde van het KNVB-toernooi is FC Utrecht uitgeschakeld. In Doetinchem won de Graafschap na een strafschoppenreeks. In de normale speeltijd was het 1-1 gebleven... en ook de verlenging leverde geen beslissing op. Het weer wisselend bewolkt en vooral vanochtend kans op een enkele bui. Vanmiddag overwegend droog en vooral in het noordwesten breekt de zon wat vaker door. Het wordt gemiddeld 17 graden. Morgen meer ruimte voor de zon, dan loopt de temperatuur op tot een graad of 18. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig met maxima rond of net boven de 20 graden. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits begint langzaam. 18 kilometer file in totaal. Het zijn allemaal korte dagelijkse files. Weinig bijzonderheden. Het enige wat opvalt is de file op de A13... van Den Haag naar Rotterdam. Er staat voorknopend Kleinpolderplein 2 kilometer. Zijn dus auto stilgevallen. De rechte is dicht. Wat doe ik met de opbrengst wanneer ik mijn onderneming verkoop? Hoe verdeel ik het eerlijk over mijn kinderen?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 Kom naar de Volvo Select Week van 29 september tot en met 8 oktober. Vergrijzing in de zorg is dichterbij dan u denkt. De ervaren krachten van Inzetbaar zijn er klaar voor. U ook, voor nu en in de toekomst. Inzetbaar.nl Centraal Beheer Achmea weet dat werkgevers duidelijkheid willen over de gevolgen van Prinsjesdag. Pensioenen, de spaarlandregeling, de arbeidsmarkt...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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Respectloos en weinig inhoudelijk. Er is kamerbreed kritiek op het taalgebruik van PVV-leider Geert Wilders... gisteren tijdens de Algemene Beschouwingen. De kritiek hoort u zo duidelijk. We gaan eerst naar de Griekse bezuinigingen. Het IMF komt morgen bijeen voor de jaarlijkse vergadering. En dat is een belangrijk moment voor Griekenland. Die Grieke, Griekse regering heeft op de valreep die extra bezuinigingen aangekondigd. Zijn nodig om in aanmerking te komen voor voortzetting van de financiële steun van het IMF en de EU. In Athene, onze correspondent Connie Kees. Connie, eerst maar eens met die extra maatregelen beginnen. Wat houden ze in? Nou, er zijn er uh, een stuk of wat aangekondigd... maar uh, de vijf uh, belangrijkste zal ik even noemen. Alle overheidspensioenen boven de twee, uh, 1200 euro worden gekort. Uh, 30.000 ambtenaren komen voor het eind van het jaar... in een zogenaamde arbeidsreservepoel geplaatst. Dat betekent dat ze een, een lager salaris krijgen. Waarschijnlijk 60 en gedurende een bepaalde periode... wordt dan gekeken of ze overgeplaatst kunnen worden... of als hun baan niet meer... ...nodig is, kunnen ze worden ontslagen. Uh, de al eerder gekondigde belasting op onroerend goed... ...gaat niet voor twee jaar gelden, maar voor vier jaar. En de belastingvrije voet gaat van 8.000 euro naar 5.000 euro. En verder gaat ook nog de prijs van stookolie omhoog. Nou, dat komt bovenop alle maatregelen... ...die in juni al door het Griekse parlement zijn aangenomen... ...zoals bijvoorbeeld structurele hervormingen en privatiseringen. En voldoet Griekenland hiermee, Corny, um, aan de... Eisen van de trojka, de EU, het IMF en de ECB. Nou, er zijn de afgelopen dagen natuurlijk uh, intensieve besprekingen geweest tussen de Trojka en de, de Griekse regering. In ieder geval zijn deze maatregelen nodig om het gat in de begroting van 2011 en ook 2012 te dichten. Uh, de Trojka zei ja, die maatregelen om belasting uh, te innen via de elektriciteitnoten, dat levert waarschijnlijk te weinig op. Uh, maar in ieder geval zijn de Grieken onder zware druk uh, gezet om nieuwe bezuinigingsmaatregelen maatregelen te nemen. Ja, en die zijn dus nu afgekondigd. Is het daarmee geregeld? Is nu de steun verzekerd? Nou, dat is nog niet zeker. Uh, deze, dit weekend wordt er nog door uh, de minister van Financiën... Venizelos en het IMF in Washington gesproken. Dan komt de Trojka volgende week weer langs in Athene. En ja, er hangt van hen bevindingen af. Uh, of, ze, of Griekenland het groene licht krijgt... om die volgende tranche van 8 miljard euro te krijgen. Hm. Nou hebben we al heel wat stakingen gezien in Griekenland. Um, hoe groot is het verzet op dit moment... Moment kon hij tegen alweer nieuwe bezuiniging? Nou, de, de reacties van de oppositiepartijen, de vakbonden, uh, kan ik met één woord samenvoegen. Woedend, zijn ze. Ze zeggen de gewone Griek moet weer opdraaien voor de fouten en incompetentie van de Griekse regering. En dat betekent dat uh, de oppositiepartijen om verkiezingen vragen en de vakbonden roepen op tot stakingen. Ja. En hoe is het in het parlement? Zijn er nog genoeg parlementsleden voor? Ja, dat is een ander, misschien nog wel belangrijker punt. Er is groot onrust in de parlementsfractie van de Socialistische Partij. Deze regering heeft 154 van de 300 zetels in het parlement. Die nieuwe maatregelen moeten door het parlement worden goedgekeurd. En ja, sommige socialistische parlementsleden... zijn tegen de korting op de pensioenen bijvoorbeeld... of de nieuwe belastingmaatregelen. Sommigen suggereren al verkiezingen... Dus uh, het is afwachten en het is wel zeker, denk ik, dat het weer heel spannend wordt hier. Cornie Keeser vanuit Athene. En bij de algemene beschouwingen gisteren ging het ook over Griekenland. Maar na afloop ging het eigenlijk vooral over de toon. Fel en denigerend. De toon van het debat tijdens die algemene beschouwingen heeft tot grote verontwaardiging geleid. Vooral de aanval van Wilders, Geert Wilders en zijn taalgebruik richting P van de A-fractieleider Cohen ging vele te ver. De uithalen van de PVV-leider staan een inhoudelijk debat over zaken zoals Europa en Griekenland in de weg. Zo klinkt het in de Kamer. Waarom is het mogelijk dat dit kabinet honderden miljarden, tot nu toe 100 miljard naar Griekenland, aan leningen en garanties gireert?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 dat dit een beleid is wat op geen enkele manier door de beugel kan. En hij verdomt het om daar de consequenties uit te trekken. En dat zal ik maar weer op mijn beurt zeg, zeggen. Dat, dat is pas echt laf. Ja, voorzitter, ik zou ook, ik zou ook ontzettend boos worden... Als, er, als ik te horen zou krijgen dat ik de bedrijfspoedel van Rutte 1 ben. En ik, in mijn achterhoofd weet ik dat dat waar is. Dat is natuurlijk ook heel vervelend uh, voor uh, degene die dat gezegd wordt. Het zal je maar gezegd worden. Je bent degene die aan een lijntje wordt uitgelaten, een keer kan keffen, maar uiteindelijk volg je het kabinet toch. Dank u. En je krijgt er niet eens wat voor terug. Meneer Buma. Ja, voorzitter, het is met een nog steeds een beetje na gevoel... van plaatsvervangende schaamte dat ik hier sta. Um, zowel in de richting van, zoals de heer Wilders dat doet... als het hoongelach uit die fractie, als de andere bijdrage. Voorzitter, vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Ook vandaag hier. Maar respect voor de ander...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 Schelden persoonlijke feiten opnoemen dat het kabinet de PVV nog gedoogt. Stef Blok, fractieleider van de VVD. Emiel Roemer vroeg zich af of het kabinet uh, ja, gedoogpartner PVV nog wel kon gedogen. Maar de vraag is eigenlijk aan u gericht. De samenwerking speelt zich immers af in de Tweede Kamer. Ik vind dat iedereen zijn eigen stijl moet kiezen... Ik vind eerlijk gezegd ook dat er wel ontzettend gehapt wordt door een aantal collega's op het sarren van, van Geert Wilders. Laat hem zijn verhaal houden. Laat het langs je afdruipen als water. Maak hem niet groter dan je hem zelf wilt maken. De VVD maakt zich dus niet druk over de opstelling van Wilders tijdens dit debat. Maar volgens het CDA heeft Geert Wilders wel degelijk een grens overschreden. Fractieleider Sibrand van Aarsma Buma. Het is niet nodig, het gaat keer op keer door en het hoeft niet. En natuurlijk hebben we in het parlement alle vrijheid om te doen wat we willen. Dat mag en dat is ook goed. Maar als je eens even terugdenkt aan allemaal mensen thuis die het debat volgen... die vragen wat gebeurt er volgend jaar met mij, wat gebeurt er met Nederland... dan is dat de vraag die we moeten beantwoorden. En als dat in zo'n debat ondersneeuwt en uiteindelijk iedereen alleen nog maar praat over de vorm... of dat nou Van Wilders is of een ander... dan vind ik dat een grote gemiste kans voor het hele parlement. Maar het is uw politieke vriend... U kan hem een, een duidelijk signaal geven. Van stop hiermee, anders stoppen wij ermee. Ik heb vandaag een signaal gegeven. Tegelijkertijd is het wel zo dat toen wij startten met deze coalitie. wij wisten welke ongelofelijke verschillen en diepe verschillen er waren tussen de PVV en bijvoorbeeld het CDA. En dat ging dus... over de islam en niet ja. over het, om te zeggen, disrespectvol behandelen van mensen in de Tweede Kamer. Ja. Maar wij wisten toen wat, daar aan de, wat er omheen speelde. Ik dus natuurlijk... wist al dat het eigenlijk een, een boelie was. We hebben toen duidelijk gemarkeerd dat het niet één coalitie is. Maar of het nou binnen een coalitie is of daarbuiten... van niemand hoef je in het parlement dit soort grensoverschrijdingen te accepteren. Iedereen hoort op dezelfde manier respect en fatsoen te hebben. Ook als het een eigen coalitiepartner zou zijn geweest. Dus ik vind de discussie wel... die is misschien, klinkt misschien interessant, maar gaat voorbij aan de kern. Gaat voorbij aan de kern dat het op die manier niet hoeft. Dat volgens mij de hele Kamer op een gegeven moment een gevoel had... van waar gaat dit naartoe. En dat dus iedereen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 Wij houden allemaal als PVV van een stevig debat. En dat is de ene keer hoffelijk en dat is de andere keer scherp. En soms is het allebei. Het hoort er allebei bij. En wij zullen het ook nooit anders doen. Dank u wel. Om kwart over tien wordt het debat in de Tweede Kamer hervat. En dan wordt ook bekend hoe premier Rutte de opstelling van Wilders beoordeelt. Een crisis of niet, ondanks de sombere berichten... doen internetwinkels het nog steeds heel erg goed. Hoe dat kan, hoort u zo. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is een normale ochtendspits. De meeste files staan zo'n beetje in de Randstad. Weinig bijzonderheden. Het enige wat we opvalt is de file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. Zijn auto stilgevallen en bij het knooppunt is de rechte ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 7. Burgers en bedrijven. Bedrijven moeten steeds minder rekenen op de overheid. Dat is vrij vertaald een belangrijke boodschap uit de troonreden. Door het schrappen van subsidies moeten sociale projecten steeds meer een beroep doen op het bedrijfsleven. Maar in economisch barre tijden staan die bedrijven niet te springen om mee te doen. Een voorbeeld uit Rotterdam: de werkdag is voorbij op een bouwplaats van een winkelcentrum in Rotterdam. Zes jongens van de straat druppelen een groen-gele bouwketen binnen. Hey Matti, zes van een oude rot krijgen ze een veiligheidstraining voor in de bouw. Oké, okay, wie is er maandag bij Ron geweest? Maandag allemaal les gehad van Ron. Welke hoofdstukken? 9 tot 12, denk ik. Ik ben uh, Yusuf Akbulut, 6, 7, 26 jaar. Ik woon in Rotterdam. Yusuf heeft een opleiding metaalbewerking gedaan, maar kan niet aan het werk komen en heeft ook geen vaste woonplek. Ze willen dat je een vaste verblijfplaats hebt en een inkomen. Maar ja, dat heb ik niet. Daar ben ik naar op zoek. Maar als je me daar niet mee kan helpen, dan ja, dan zit ik ook met de handen in het haar. Zo kan je toch zien hoe het bedrijfsleven echt is. Gewoon als je meewerkt en je komt de cursus volgen... Ja, dan zie je toch ongeveer hoe het bedrijfsleven er toe gaat. eigenlijk. Farouk Bonifatia haalt met zijn stichting Dura Vermeer leerwerkplaatsen... Deze jongens van de straat. Maar de gemeente heeft de subsidie ingetrokken. 1 in januari 2012, dan is het houdt het op, de kraan gaan dicht. Dat betekent werkzaamheden die wij al jaren hebben verricht hier in Rotterdam... voor de jongeren aan de andere kant van onze samenleving. Nou, Dan zouden wij niet meer op deze manier kunnen werken. Dat is een feit, ja, dat is duidelijk. De naamgever van de stichting, bouwbedrijf Dura Vermeer, wil door, maar niet alleen. Het bedrijf roept andere bedrijven op om mee te doen directeur Leendert Kool. Ik doe een appel op, op andere werkgevers, ook vanuit het midden- en kleinbedrijf. Het kabinet juicht dit toe, maar de bedrijven, kan ik me voorstellen... in economisch slechte tijden, staan natuurlijk niet te trappelen... om geld in dit soort projecten te steken. Op het eerste gezicht zou dat zo zijn. Uh, alleen, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Want als werkgever moet je zelf je eigen verantwoordelijkheid uh, uh, nemen... om juist te zoeken naar die arbeidskrachten die voor jou van waarde zijn. Pakken we gewoon even vraag 1. Ik heb hem hier ook voor mij. Wat is het algemene doel van de Arbo-wet? is somber over de toekomst. En bang voor de gevolgen. als meer van dit soort projecten geen geld meer krijgen. Ik heb het al jaren gezegd. Uh, ik hoop dat het niet gaat gebeuren. Uh, je krijgt een kloof. De kloof wordt steeds groter. Jongeren die aan de onderkant van de samenleving bungelen. Ja, die ben je dan echt helemaal kwijt. Nou, laten we niet hopen dat uh, als het uh, uh, zo doorgaat zoals het gaat, dat wij Engelse tafereelen gaan krijgen in, in Nederland. Laten we niet hopen. Ook Yusuf ziet dat probleem. Ik vind het heel erg jammer als ze toch moeten gaan sluiten. Want heel veel jongens worden toch hier, hier door, door, van de straat afgehaald. Als je een bal sloopt, hartstikke dood, maar stroot is geen gevaarlijke stof. Jongens die begin oktober hun diploma halen, kunnen nog als bouwconciërge stage gaan lopen. Als die buiten zijn verpakking treedt, waarin die dus hoort te zitten, is die gevaarlijk. Is benzine gevaarlijk? De veiligheidslessen waren dat van de Stichting Leerwerkplekken... Werkplekken van Dura Vermeer. De reportage van Henrik Willem Hofs. Vliegtickets, speelgoed, dvd's, wasmachines. Het is allemaal te koop via het internet. En ondanks alle economische rampspoed, die we ook op Prinsjesdag eerder deze week over ons uitkeken gestort, gaat het met de online verkopen nog steeds goed. De economische malaise wordt alleen maar erger, zo lijkt het. Wijnand Jonge van de Thuiswinkelorganisatie, merken jullie dat? Nou, dat uh, gaat gelukkig een beetje aan ons uh, voorbij. Want uh, de jongste cijfers die we vandaag uh, publiceren... Uh, laten zien dat we in de eerste helft van het jaar... Uh, een groei hebben doorgemaakt van zo'n 10%. Ongeveer hetzelfde als het eerste halfjaar van 2010. Klopt, dat is ongeveer hetzelfde percentage groei. Ja, we verwachten dit jaar toch boven de 9 miljard euro... aan online consumentenbestedingen uit te komen. Daar bent u tevreden mee met die stabilisatie. Nou, in deze tijd uh, merken natuurlijk uh, alle consumenten dat het uh, wat uh, krapper is in, uh, in de portemonnee. Uh, we zien desondanks dat uh, consumenten meer en vaker kopen via internet. Het aantal bestellingen gaat enorm, loopt enorm op. En daar zijn we op zich tevreden mee. En we verwachten eigenlijk ook dat we in de komende jaren nog steeds een uh, forse, significante groei uh, mogen gaan beleven. Welke sectoren doen het uh, heel goed? Nou, zoals altijd doet uh, doen, uh, travel het heel goed. Hè? Dus uh, vliegtickets en, en reizen. Uh, zeker naar de Maleise van deze zomer met het weer. Uh, we zien ook dat telecom uh, hard groeit. Maar ook uh, kleding uh, heeft weer een forse groei doorgemaakt. Is er ook business die achterblijft? Nee, uh, eigenlijk niet. Wat je wel ziet, is dat, dat er heel veel leuke kleinere segmenten... die voorheen nog niet zo in het oog vielen... dat je daar ook ziet dat online uh, een doorbraak meemaakt. En dan praten we bijvoorbeeld over optiek en over fietsen uh, en dat soort zaken. En dat is natuurlijk wel leuk om te zien. Zou u dat nou doen, uw uh, carbonades en uh, bananen bestellen via internet? Ja, dat is natuurlijk wel een leuk dat dat zo kan. Hè? Dat, dat vind ik altijd weer grappig. Ja, maar ik wil die bananen zelf zien, die ik koop. Nou ja, maar dat is een goed recht. En ik denk dat heel veel consumenten dat ook zo vinden. Tegelijkertijd zie je ook dat mensen, andere groepen mensen het fijn vinden. Ook vanwege de gemakzucht en het praktische verhaal. Om ook dat soort producten via internet te kopen. En dat zie je eigenlijk in toenemende mate ook wel weer gebeuren. Dat gaat langzaam, maar het gebeurt wel. Ja, De markt is nog heel klein. Nou, De markt van online food verkopen die is nog relatief klein. In de eerste helft van 2011 zagen we een stijging van zo'n 12% naar een omzet totaal van 118 miljoen euro. Dat is toch een forse stijging en een behoorlijk bedrag. Maar op het totaal van alle food uitgaven in Nederland is het nog steeds een klein bedrag. Heeft u de afgelopen weken nog last gehad van maagzuur, Diginotar. Dat internet is zo lekker als een zeef, meneer Jonge. Ja, daar hebben we wel wat lasten van gehad. Want het feit dat uh, dat zo in het nieuws komt... is natuurlijk niet goed voor het uh, consumentenvertrouwen. Nou, gelukkig is dat hele DigiNota-gebeuren... met name gerelateerd uh, in de perceptie van consumenten aan de overheid. Hè, want de overheid was daarmee zo lek als een mandje, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, ook wij hebben te maken met de bescherming van persoonsgegevens. Stijgt het aantal klachten nou van mensen die wel wat bestellen online... Uh, betalen en het niet krijgen? Met de toename natuurlijk van de steeds meer consumenten die ook online kopen, stijgt natuurlijk ook wel relatief gesproken het, het aantal klachten. Maar nogmaals, dat, dat valt in het niet bij het feit dat de consumenten het heel gewoon vinden dat, dat je via internet kan kijken en kan, kan kopen. Dus ik denk bij al met al dat we het minimaal zo goed doen, laten we het zo zeggen, als in de, in de fysieke winkelstraat. Ja, de belangrijkste maand zit er weer aan te komen: december. We verwachten voor het einde van het jaar opnieuw ja, toch nieuwe records. We verwachten dat we met een stijging van boven de 10% de barrière van 9 miljard euro aan consumentenbestedingen zullen gaan doorbreken. En daar zouden we heel erg tevreden mee zijn. Gaat nog steeds goed met de verkopen via internet een bijdrage van economieverslaggever Jeroen Schatijs. Het ging ook heel goed met de ID-kaart. Ja. Die gingen als uh, warme broodjes over de toonbank. Maar dat is uh, waarschijnlijk voorbij, want vanaf vandaag zijn ze niet meer gratis. Als het aan minister Donner ligt, Joris van der Kerkhof, die uh, duikt ergens in Nederland op vanochtend. Waar ben je, Joris? In de gemeente Leudal. Ah. Uh, in de buurt van, uh, van Weert. Uh, het dorpje hier heet uh, Heidhuizen. Dat komt omdat uh, uh, in dit dorp is de uh, jurist. Uh, die woont, uh, daar woont de jurist die het allemaal heeft uh, aangeklaagd jarenlang uh, dat er niet betaald moest worden voor die ID-kaarten. Dat heeft hij gewonnen. Uh, daardoor kon er een aantal weken niet betaald, Hoefde er een aantal weken niet betaald te worden voor die ID-kaarten. Maar nu weer wel, burgemeester Verhoeven van Leutal, als. Als ik hier zou wonen en om 9 uur bij u sta en zeg ik wil een ID-kaart... dan moet ik betalen? Ja, dan is uh, de, het bericht wat we gisteravond pas gekregen hebben... toch een soort overval uh, uh, wat mij betreft... is dat er uh, weer betaald moet worden. En we hebben dat bericht als burgemeesters gisteravond ook nog per e-mail... van de Verenigde Nederlandse Gemeente gekregen... En ik neem aan dat alle gemeenten in Nederland zich vanaf vandaag... langs die weg gaan gedragen. Maar je kunt gewoon een wetje invoeren, dat gaat per nu in? Je kunt een wet invoeren. Dat wil zeggen, de minister heeft het wetsvoorstel ingediend bij de Kamer. Op het moment dat het aangenomen wordt... staat daarin dat het met terugwerkende kracht naar vandaag van kracht gaat worden. En dat zou betekenen dat die wet echt met ingang van vandaag... ook naar de toekomst toe van kracht is. Het klinkt niet dat u daar enorm blij mee bent, terwijl u er toch geld voor krijgt en mee verdient. Nou, het is een hele ongewisse situatie en dat is het al langer. 2004 is de procedure hier gestart. Vorig jaar augustus was de eerste rechter die zei, u mag er geen geld voor vragen. Gemeenten in het land hebben daar allemaal op een hele andere manier op gereageerd. Wij hebben al onze klanten die een ID-kaart kwamen halen, meteen al een bezwaar voor het geval dat meegegeven. Dat betekent toen de uitspraak op 9 september kwam van de Hoge Raad... dat we precies wisten wie bezwaar had gemaakt... en kunnen we ook tot terugbetaling overgaan. Maar ik begrijp ook wel dat de minister niet blij is... met het gat wat dat in zijn begroting schiet. Ja, want en... hij moet daarvoor betalen. Het is niet... u, u betaalt in eerste instantie terug, maar dat gaat u weer bij hem dan declareren. Wij als Nederlandse gemeente willen dat van de minister terug hebben, omdat dit uit de wetgeving voortvloeit... Waar individuele gemeenten niet het slachtoffer, financiële slachtoffer van zouden moeten worden. Diep in uw hart, vindt u dat het gewoon gratis moet zijn? eigenlijk? Ik denk dat het principe wat de Hoge Raad heeft uitgesproken... en dan heb ik het niet over de wettelijke basis die er moet zijn... maar dat je voor een dienst die niet in het overwegende belang... van een individuele burger is, geen geld mag vragen... Dat idee staat mij heel erg aan. Ja, dus u zegt dus dat, het, dat, het, dat het diep in uw hart dat het gratis uh, zou moeten zijn. Clemens Meerts, dat is de man die het allemaal uh, aangespannen heeft. Ja. Aardige man? Ja, ja, ik ken hem goed. Uh, hij woont inmiddels niet meer in de gemeente Huithuizen. Hij is inmiddels ook gemeenteraadslid in een buurgemeente... en lid van Provinciale Staten van Limburg. En hij kondigde na 9 september al aan... dat hij eigenlijk vindt dat er nog meer documenten zijn... die gratis verstrekt zouden moeten worden. Zoals een overlijdensverklaring die je bij de gemeente... Moet halen om bepaalde procedures op gang te brengen. Nou, dan gaan we zo naar hem toe. Uh, hier buiten de gemeente dan een kwartiertje rijden en gaan we met hem uh, praten over die overleidingsadvertentie, over die overlijder, over de ID-kaart, over heel veel andere zaken. Dank we u we wel. We ben er nog meer over, denk ik. Dank u wel. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet.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 Radio 1, het NOS-journaal. Kritiek op Wilders tijdens algemene beschouwingen. En de Amerikaan Troy Davis toch geëxecuteerd. Goedemorgen, het is 1 over half 8. Ik ben Lieselot Thomassen.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 In de Amerikaanse staat Georgia is de executie van de 42-jarige Troy Davis toch doorgegaan. Zijn advocaten hadden uitstel gevraagd bij het Hoge Rechtshof. Maar dat mocht niet baten, ondanks internationale protesten. Zelfs de Raad van Europa en de PAUS lieten weten het niet eens te zijn met de executie. Vier eerdere verzoeken leiden alleen tot uitstel van zijn executiedatum. Correspondent Ilko Bos van Rosenthal. Een motief was er niet. Een wapen is nooit gevonden. Er is geen DNA-bewijs en er waren...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 Dat was niet Ines Weski. Uh, maar uh, zij is het er dus niet helemaal mee eens. Het debat begint om half twee vanmiddag. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's... heeft de kredietwaardigheid van zeven Italiaanse banken verlaagd. De lagere rating heeft te maken met de verslechterde financiële situatie in Italië... en het hoge schuldenrisico. Van nog eens acht andere banken is gezegd... dat, ze hun, stabiliteit in de toekomst, uh, dat hun stabiliteit in de toekomst risico loopt. Eerder deze week verlaagde Standard Poor's de kredietwaardigheid van Italië... vanwege de grote overheidstekorten. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in de noordelijke helft van het land een aantal lichte regenbuien. In het Zuidoosten is het droog met enkele opklaringen. Later volgt ook daar meer bewolking. Er staat een matig en aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. En de temperatuur ligt op dit moment tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag trekken de meeste wolkenvelden over het zuiden en oosten van het land...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 Uh, niet al te veel bijzonderheden. De meeste files trouwens in de Randstad, maar dat is ook niet echt opvallend. Het is langzaam rijden op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Alwetbeek en Duiven 5 kilometer. Op de A13 heeft een tijd lang een auto een rijstrook geblokkeerd op de weg richting Rotterdam. Daardoor tussen knopend Ippenburg en Delft nog 3 kilometer.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En daar vindt u erg, erg veel over de algemene beschouwingen van gisteren. Ja, inhoudelijk, maar ook over het rumoer. Over het optreden van Geert Wilders gisteren... tijdens dag 1 van de politieke beschouwingen. Het overschaduwde waar het debat echt over moest gaan, de inhoud. Maar die was er wel, hoor. Oplossingen zijn er niet gevonden... voor de onzekere financiële toekomst van Nederland en Europa. Wel werd er heel veel over gepraat.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 zou weer betekenen dat er grote schade op kan treden aan de Nederlandse economie. De eurocrisis kan natuurlijk een enorme invloed hebben op de bezuinigingen van het kabinet. Voor de oppositie staat vast dat Rutte en zijn ministersploeg niet datgene doen wat volgens hen nu nodig is. Met deze miljoenennota toont de premier zich een volleerd politiek commentator. Een politiek commentator. Want het blijft per commentaar. Het lef... En het leiderschap voor de passende maatregelen, de hervormingen, die ontbreekt. Haagse Bluf is het handelsmerk van dit kabinet. Feiten tellen niet meer. Als je jezelf er verbaal maar uitredt. Als je maar stoer bent. Dat is op korte termijn wellicht een aardige overlevingsstrategie. Maar na één jaar vertoont die lelijke barsten. Een erger... Het geeft het land niet wat het nodig heeft. De eurozone wankelt, de economie stagneert, de werkloosheid loopt op... en het kabinet heeft zich intussen opgesloten in een rekensom van 18 miljard. Koers vast heet dat. Vasthouden aan een koers terwijl de wereld om je heen totaal veranderd is. En in dat geval ben je gewoon totaal de weg kwijt. Hier zijn ze het wel over eens. Maar het probleem is dat de oppositie over oplossingen weer anders denkt... En dat de PVV zijn handtekeningen verzet onder die 18 miljard bezuinigingen. SP-leider Emiel Roemen vindt dat Geert Wilders zich te weinig verantwoordt voor die bezuinigingen. Hij valt wel anderen aan, maar loopt weg voor de maatregelen, is zijn verwijt. En dan de laatste drie minuten nog even zeggen hoe verschrikkelijk hij het vindt... dat hij inmiddels bijna 200 verkiezingsbeloften heeft ingeleverd... voor al die mensen die hier wekelijks ons duidelijk willen maken hoe verschrikkelijk de bezuinigingen voor mensen in de zorg, in het onderwijs... in de sociale voorzieningen uit gaan pakken. Jammer dat u daar zo weinig aandacht aan besteedt. Wil je de sociale voorzieningen behouden... en wij willen dat als PVV dolgraag. We hebben er ook voor gezorgd dat het voor de, de zwaarste gevallen... allemaal in stand blijft. Als je dat niet doet en korte termijn politiek bedrijft... zeg ik tegen de heer Roemer, dan breek je het allemaal af. Als je de sociale voorzieningen in stand wil houden... dan moet je blijkbaar eerst afbreken... Of het nu de mensen zijn met een persoonsgebonden budget of ouderen die nu in één keer 200 euro eigen bijdrage moeten betalen omdat ze beginnen dementerend zijn. U breekt de boel volledig af. En wat u vandaag heeft geprobeerd, wat de heer Verilders vandaag heeft gedaan, is een enorme afleidingsmanoeuvre met een scheldkaldenade naar iedereen die hem niet zendt om zo dit onderwerp proberen niet te bespreken. Hoe dan ook, vandaag is het de beurt aan de premier om alle kritiek te pareren en te proberen om zijn verhaal helder te vertellen. Nou, kwart over tien mag premier Rutte daaraan gaan beginnen. We houden u uiteraard de hele dag op de hoogte weer hier op Radio 1. Tijd voor de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Weer een avondje bekervoetbal achter de rug. Ja. Uh, Ajax is er uh, in geslaagd door te komen. Ja, Tot Noordwijken uitgeschakeld. Dat was allemaal niet uh, ja, Twente, spectaculair. De PSV deden dat wat spectaculair ja, tegen, ja. Uh, tegen dat soort clubs. En, ja, er waren toch wel een paar uh, leuke wedstrijden. Scheveningen, uh, Ado, uh, ADO stond de bol van de nostalgie. ADO won dat gewoon. Maar er was ook Berkum-Veendam, bijvoorbeeld ja. hoofdklasse Berkum. Zwolle. En uh, die Zwolle. wonnen gewoon vlakbij Zwolle. Ja, maar wel Berkum. Nee, dat van <laughs> ja, maar ik, de club heet Berkum en speelt in de hoofdklasse vol met 2-0 uh, van Veendam. Is natuurlijk prachtig voor deze club. Dus is een, een, een hoogtepunt in de clubhistorie, zag ik al op de site uh, staan. En uh, het werd nog laat, inderdaad, bij Graafschap Utrecht. Daar moest je voorop blijven. 1-1 na de gewone tijd. Bleef het in de verlenging. En toen strafschoppen. Utrecht miste er drie op rij en de Graafschap miste er maar twee op rij. Dus uiteindelijk ging uh, de Graafschap door. Dus uh, zo hobbelen wij nog een beetje verder. Vanavond nog twee wedstrijden per, en, en dan krijg uh, dan krijgen we de loting ja en dan uh, gaan we langzaam stapje voor stapje vooruit. Maar twee amateurclubs, dus Harkemaze Boys en Berkum is het gelukt om grofclubs uitschakelen. En dat maakt bekervoetbal toch wel heel erg leuk. Als ook voor die amateurclubs die zo'n grote club op bezoek kregen. Want overal was het druk en gezellig. Dat mag ook wel eens gezegd worden bij voetbal. En het internationale voetbal, uh, ja, ook leuk, maar niet als je achttiende ja. staat. Uh, Inter Milan heeft zijn trainer ja. ontslagen, Gasperini, uh, ja. na drie wedstrijden al. Ja, dat is snel gegaan, hoe komt dat? Ja, het is wel heel snel gegaan. Het is de eerste trainer in de historie van Inter, uh, las ik ook nog, die nog nooit een wedstrijd gewonnen had met Inter en er al uitlag. Het is ongelooflijk snel gegaan. Inter uh, uh, doolt nadat uh, uh, onze grote vriend Mourinho uiteindelijk naar uh, Madrid gegaan is. Toen kwam uh, Benitez, dat ging niet helemaal goed. Uh, toen kwam voor jaar, uh, daar zijn opvolger waarmee het helemaal uh, niet goed ging. Leonardo heette die man. En nu kwam Gasperini, een beetje relatief onbekende trainer, had met een andere club Genua hele goede dingen gedaan. Uh, kwam daar en zei tegen iedereen, ik heb een winnend systeem en als jullie daar nou allemaal in gaan spelen, dan komt het allemaal goed. Nou, als je één ding niet moet doen tegen uh, grote betaalde het is er precies uitleggen dat ze allemaal dingen anders moeten doen dan daarvoor. Dus het liep al heel ongelukkig. Uh, Snyder was al een paar keer heel woest geworden. Alles werd gewisseld, iedereen op andere posities. Drie Eén puntje verloren van trapsonspoor in de Champions League. En inderdaad eh, afgelopen woensdag dan dus de derde nederlaag tegen Novara. Dat was eh, de druppel die de Emma deed overlopen. Castanjos mocht nog spelen daar. De andere Nederlander werden allebei gewisseld. Snijder ook. En je, ja, je voelde het eigenlijk al. Dus gisterochtend eh, mocht hij vertrekken. Ranieri eh, komt daar. Dat is een, een veelbesproken trainer die het altijd wel redelijk doet. Maar ook nooit zo heel super overal. Maar goed, die mag het proberen. Het is allemaal eh, de schaduw van Mourinho. Proberen weg te werken, dat is lastig. Inter is het zoekende. AC Milaan heeft twee punten, Inter één. Dus het voetbal Hoi. in Milaan is oh. nog niet op stoom, zeg maar. Nou, zeg. laten we daar maar bij houden. Dan Tom van okay. het Rijk, dank je. Joi. Roemenië houdt nog steeds Nederlandse bloemen en planten tegen bij de grens. Daar hoorde u de afgelopen dagen al over. Uh, straks een reportage waaruit blijkt dat dat voor niemand goed is. De verkeersinformatie nu Jolande van der Velde bij de ANWB. Marcel, het is een uh, spits uh, met weinig bijzonderheden en gelukkig ook niet al te veel vertraging. De langste file staat nu op de a 28 voor de richting Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor acht. Roemenië, maar zoals zei het al, houdt bij de grens al dagenlang... Nederlandse vrachtwagens tegen met bloemen, zaden en ook groenten. Volgens de Roemenen zit er een schadelijke bacterie in de lading. Nederland zet er vraagtekens bij. Het zal allemaal te maken hebben met de besprekingen in Brussel vandaag... waar Nederland zijn veto gaat uitspreken... tegen het openstellen van de grenzen voor Roemenië en Bulgarije. In Roemenië kampen ze intussen met een tekort aan bloemen... merkt correspondent David Jan Godfra in Boekarest. Het is een vreemde mengeling van geluiden hier in, in dit deel van Boekarest. Er wordt aan de weg gewerkt, er wordt gebouwd... En ik sta onder een boom waar een heleboel vogeltjes in zitten. Die boom staat die tegenover een bloemenmarkt. Het ruikt hier naar bloemen. Een zware lucht. En je zou op het eerste gezicht niet zeggen dat er hier een bloementekort is. Maar een van de bloemenverkoopsters legt uit hoe dat kan. We zijn blokkade, bitch. Ja, ze heeft hier die voorraad Nederlandse bloemen gekregen, omdat er vandaag naar de scheid toch twee Nederlandse vrachtwagens doorgekomen schijnen te zijn. De rest is teruggestuurd, maar vanwege die twee vrachtwagens heeft ze hier toch nog bloemen. veronderstel nou eens dat dit heel lang gaat duren. Gaat het dan ook negatieve consequenties hebben voor uw handel? Ja, dat wordt een, een groot probleem. Er zijn, zijn allerlei feesten met, waar zij voor levert, het doopfeesten, bruiloften, dus dan kom ik behoorlijk in de, in de problemen. Nou zeg de autoriteiten hier dat er een, een gevaarlijke bacterie op die bloemen en op die bollen uit, uit Nederland zit. Heeft u daar ooit iets van gemerkt? lea ja, din Olanda un microb care ze heeft inderdaad begrepen dat er op, op tulpenbollen wel problemen gevonden zijn, maar zegt ze op de bloemen heb ik.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 En dat het bij de beslissing van Nederland om Roemenië niet toe te laten tot, uh, tot Schengen voorlopig om politiek gaat, daar is deze mevrouw die bloemen komt kopen het helemaal mee eens. Vindt u het dan terecht wat de Roemeense regering doet, namelijk die Nederlandse vrachtwagens tegenhouden? Niet zo normale. je reactie niet normaal. Ze vindt het volkomen terecht. Want, zegt ze, wij hier in Roemenië keren niet onze andere wang toe... als we er een dreun op krijgen. Nee, dan slaan we keihard terug. Ik wil niet in de hoek gezet worden uh, van mensen die niet eerlijk zijn. Dus het is volkomen terecht wat de Roemeense regering doet. En ik ben het daar volkomen mee eens. Het moet natuurlijk nog blijken of deze tulpenoorlog... hoewel het helemaal geen tulpenseizoen is lang zal duren of niet. Maar als dat het geval zou zijn, dus als er een groot conflict zou blijven bestaan... dan zijn het toch met name de mensen die hier op de markt zitten... die daar het meeste last van hebben. Nou, wordt vervolgd later vandaag. Eh, is er in Brussel dus een vergadering over de uitbreiding van de, de Schengen-landen... van het Schengengebied? En of onze tulpen er nou wel of niet door mogen... Nederland zal het openstellen van de grenzen voor Roemenië en Bulgarije... binnen de EU tegenhouden. Het is tien voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad was de ID-kaart tien dagen lang gratis. Maar minister Donner van Binnenlandse Zaken maakt daar snel een eind aan. Het kost hem te veel geld. Het was een financieel probleem omdat daarmee de grondslag onder de legers verviel. En derhalve sinds dat moment ook geen legers meer uh, geïnd zijn. Uh, de Hoge Raad wees erop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 in Limburg, ook nog lid van de Provinciale Staten... en ook nog iemand die dan toch nog tijd heeft... Uh, om te reageren op, uh, op, op wat minister Donner uiteindelijk nu uh, besloten heeft. Uh, vanaf vandaag moet je er dus weer voor betalen. Twee weken lang hoef je er niet voor te betalen. Blijkbaar werkt dat dus zo. Zei ze, ze, ze, de burgemeester van de buurgemeente hier ook. Blijkbaar kun je dus een wet indienen die dan meteen ingaat. Uh, op zich kan dat wel. Je kunt uh, inderdaad belastingwetgeving met terugwerkende in kracht uh, indienen... Dus... Deze wet gaat straks pas in en gaat dan met terugwerkende kracht vanaf heden gelden. Alleen waar de donder een fout maakt naar mijn mening, is dat hij dan pas eh, kan gaan heffen. Dus weliswaar over de aanvraag van vandaag. Maar hij kan vandaag geen bedragen in rekening brengen al feitelijk bij de burger. Het is dus ze hoeven dus eigenlijk nog niet te betalen. Die moeten dan later betalen. Of gaat het hetzelfde als tot twee weken terug? Betaal nu wel, maar je krijgt er een bezwaarschrift bij. Dat kunnen ze feitelijk doen. Ik denk ook dat je wel als burger voor een probleem staat... omdat je die kaart gewoon niet meekrijgt. Ik heb me dat altijd afgevraagd als je zegt... stel, ik wil niet betalen, maar ik wil wel die kaart. En daar heb ik toch recht op. Dus volgens mij moet die kaart gewoon meegegeven worden. Hebt u zo'n kaart zelf ook? Ja, ik heb natuurlijk onlangs weer een verse kaart aangeschaft. Oh, vorige week, gratis. Ja, het zonder meer. Dan ja. kunt u er nog vijf, weken, vijf, vijf jaar mee, mee door. Um, u... Uh, met de uitspraak uh, van, uh, van de minister. Denkt u nu van, hey, stomme minister, uh, nou ja, uh, wat, wat moet ik daar nou mee? Of, of wat, wat denkt u er eigenlijk van? Nou, ik vind het uh, een, een hele rare oplossing om het zo snel te doen. Ook niet netjes. Als je de, de reacties op het internet leest, uh, die, die zijn niet uh, mals. En er wordt uh, veelal gezegd van, ja, uh, wat een aantasting van ons vertrouwen in de rechtsstaat. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Heeft de minister in deze tijden van financiële en... Uh, en politiek roerige tijden, niks anders te doen dan een ID-kaart. En dan heeft hij het wel over dat het veel geld kost. Maar andere zaken nog veel meer. Dus dat, dat vraag ik me af, waarom zo'n haast? En de burger voelt zich overvallen. Dat doet geen goed bij de burger, wat hij nu doet. U als burger, maar voornamelijk als advocaat... gaat dan hier weer tegen in beroep, of wat kunt u doen? Ja, ik zou ook iedereen willen oproepen... om bij elke aanschaf van een ID-kaart nu bezwaar te maken. Dat is een zeer broze oplossing in juridisch opzicht... wat minister Donner nu gedaan heeft... Ik denk dat de eerste dagen helemaal geen heffing kan plaatsvinden. Maar dat ook de regeling zelf moet nog getoetst worden door de Tweede Kamer. Hij moet ook nog eens politiek worden aangenomen. Hij moet ook weer door de Hoge Raad worden goedgekeurd. Ik wil dit allemaal nog wel eens zien gebeuren. En ik denk dat Donner hier de plank mislaat. Waarom doet u dit eigenlijk? Want ach, 40 euro is ook maar 40 euro. De, dat is waar, maar ik ben op het idee gekomen destijds door de uh, lezingen voor planschade. Dat ging om wat meer geld, maar daar speelde in feite juridisch dezelfde discussie. En vandaar dat ik erop kwam en ik denk ja, als je dat eenmaal weet en er vrij zeker van bent, waarom zou je dat argument laten liggen? Nou, zo van hieruit, van u, een half uurtje rijden naar de gemeente zo Om daar te kijken, als eenmaal het stadhuis open is... of dat er mensen zijn die een kaart willen aanschaffen. En of dat ze dan meteen ook een, een, een bezwaarschrift gaan indienen. Zo dadelijk in de uitzending ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Enig idee wat zij zullen zeggen? Ik denk dat zij het nu nog even volgen. Op hun eigen website verwijzen ze naar de minister. Dat is natuurlijk ook wel vrij gemakkelijk. Maar ze moeten een taak uitvoeren. En heel terecht, waar destijds... Eh, of onlangs door de VNG gezegd... nou, we krijgen een taak, dan moeten we er ook geld bij krijgen. Op zich klopt dat wel. Hè, onderling bezien binnen de overheid. Maar wat ik me wel afvraag is... hoe gaan ze dat nu praktisch vandaag doen? Want na de uitspraak van de Hoge Raad... was er heel veel onduidelijkheid. Die heerst er nu bij de gemeente. Dus vandaag weer. Ja, de minister roept wat, maar hij zegt totaal niet... hoe die nieuwe wet eruit gaat zien. En toch moeten ze vandaag... De Mensen een bedrag in rekening brengen. Nou, Marcel Laren, de vragen zijn er al voor het gesprek zo met de VNG. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Laatste pogingen om zijn executie uit te stellen hebben geen succes gehad. Troy Davis is in de Amerikaanse staat Georgia met een injectie ter dood gebracht. Wegens de moord op politieagent Mark McPhail in 1989. Over de schuld van Davis bestaan grote twijfels. Onder meer omdat de meeste getuigen hun verklaringen hebben ingetrokken. Tot aan zijn dood hield Davis ook vol onschuldig te zijn. Een getuige die aanwezig was bij hun executie hoorde Davis laatste woorden. Hij zei dat hij niet persoonlijk verantwoordelijk voor wat er gebeurde dat nooit. Dat hij niet een gang had. Hij zei tegen de familie dat hij verantwoordelijk voor hun losse. Maar ook dat hij niet son, vader, broer. Hij zei tegen de nabestaanden van de agent dat hij meeleefde met hun verlies, maar dat hij het niet heeft gedaan. Toch blijft de moeder van de gedode politieman ervan overtuigd dat Davis de moordenaar was. Tegenover CNN laat ze weten dat gerechtigheid is geschied met zijn executie. In my mind, yes. It took a long time to get them, but it really does in my mind. It sounds awful, but it's kind of relief that it's over for me now. Het klinkt misschien afschuwelijk, maar ik ben opgelucht dat het nu allemaal voorbij is. Al dus de vrouw. De website van de Amerikaanse kranten verschijnen de eerste reacties. De weduwe van de vermoorde agent zegt in een interview met de New York Times dat Davis niet geëxecuteerd is omdat zij dat per se wilde. Het is dus simpelweg de wetten in ons land die dit voorschrijven, al dus Joan McPhail Harris. Daarnaast benadrukt ze dat niet Davis het slachtoffer is, maar juist zij, de nabestaande van de vermoorde politieagent. Amnesty International laat tegenover de Washington Post weten dat de executie het beste argument ooit is om de doodstraf nu eindelijk eens af te schaffen in Amerika. Dat de Nederlandse Ochtendkranten uh, vanochtend veel over de woorden van Wilders tijdens de algemeen politieke beschouwingen. Ze zijn niet onopgemerkt gebleven. Uitputtende woordenstrijd, debat met Wilders, grote scheldpartij en gesoebat met PVV overheerst, luiden de koppen. Maar de kranten hebben ook nog wel ander nieuws. Nederlands Dagblad bijvoorbeeld uit haar zorgen over de kansen van de Nederlandse student bij lotingstudies. Zoals bijvoorbeeld geneeskunde en tandheelkunde. Uit cijfers van het DUO, dat is de dienstuitvoering onderwijs. Blijkt namelijk dat een op de vijf eerstejaarsstudenten studenten bij zo'n studie uit het buitenland komt. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 2006. De SP en de PVV vinden dat Nederlandse studenten niet mogen worden verdrongen. Partijen pleiten ervoor om afspraken te maken over het maximale aantal buitenlandse studenten per opleiding. De Volkskrant kopt over bevroren eitjes. Vooral single vrouw vriest eicel in. De krant uh, inventariseerde de aanmeldingen bij het AMC in Amsterdam. Het eerste ziekenhuis dat sinds april dit jaar eicellen om sociale redenen invriest. Voor die tijd konden eicellen enkel worden ingevroren vanwege medische redenen. Nou, tot nu toe hebben 97 vrouwen zich gemeld. En slechts één daarvan stelt de kinderwens uit vanwege haar carrière. De plannen kwamen om eicellen om sociale redenen in te vriezen. Ontstond een fel debat. Tegenstanders vonden het vooral een luxe. Probleem. Ze waren bang dat vooral carrièrevrouwen er gebruik van zouden gaan maken. In de praktijk blijkt dat dus niet het geval. Sport op Radio 1. Zaterdagavond, de Eredivisie, PSV Roda. Hier raakt weer een tegenstander, wordt er wel opgevangen. ERV, meer aan het wel. Ado VVV. Eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zijn. Nak Utrecht. En om kwart voor 9 Ajax 2. Oh, fantastische wedstrijd. Dus dit is maken. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hé, hey, 12? Ja, alleen bij een CV-keten van Nefit. Geen 2, geen 5, geen 7, geen 10. Maar 12 jaar garantie. Helemaal gratis.